We gaan verder met de les. Ik kreeg vandaag een uh, e-mailtje van de uh, uit Israël, van die grote toneelschrijver, herinner je nog? Had ik wel eens verteld over, uh, een, twee woorden alleen maar, van die grote Israëlische toneelschrijver. Ook hier, ook in, ja, ja. Hij ook hier, ook in de, in de theateracademie, hier ook komt hij ook een paar maanden per jaar, ook hier les te geven aan de theateracademie. En hij uh, had bij mij, anderhalf, twee jaar geleden of zo, so, had hij bij mij een aantal sessies gehad over Ramchal. Hij wilde toen een toneelstuk schrijven over Ramchal. En het is nieuw ge geworden, want dit is de 7 mei. En vandaag is de tiende, ja, de 7 mei was het in Jeruzalem, en daar was een grote première en het is een première ging, dat stukje van Ramcha, oh, wat hij had geschreven, uh, zijn grote man die, uh, die uh, dat Guy Biran, Biran is zijn achternaam, and Guy is zijn naam, en hij had geschreven zo'n toneelstuk, dat was een an enorm animo natuurlijk voor dat stuk. En dat, dat, dat, dat stuk heet Ahavat Olam, liefde, voor de, liefde van de Wereld of zoiets. So maar goed, dat had je mee ook geschreven daar. En, uh, en hij komt naar Amsterdam, hij komt bij mij even langs om te, te brengen dat stuk zo. So. En hij heeft een mooie opgevoerd dat. En hij bedankte mij en nog iemand in, in Jeruzalem. Ik heb hem naar hem gestuurd. Uh, ...de directeur van het instituut van Ramchal in Jeruzalem. Dat is een man die echt uh, al is gespecialiseerd is in Ramchal. Ramchal is voor mij alleen. En hij bedankt ook okay. mij. Ook in het affiche, een aparte aankondiging. Bedankt hij mij ook voor het openen van de poorten van Ramchal. Ik was het begin, ik heb hem geopend. Nou, dat is ook wel leuk dat dit zo gegaan was ja dat het right. iets is right. nieuw bestaat nieuw iets want toenelstje er dan grote artiesten we hadden daar, uh, yeah. dat, daar dat Alexander weet het die ook niet, yeah. de grote dus de ster van de, uit Israël dus allemaal de beste artiesten waren daar maar goed dat was even tussendoor dat jullie dat weten dat het dat het zo gegaan is uh, En dan heeft je zo'n opgebouwd, zo'n. Hij heeft me verteld, ik weet niet, ik heb, ben niet geweest op dat toneelstuk. Hij heeft het zo opgebouwd dat als het ware twee, twee plotten, twee verhalen worden, twee in, op twee plaatsen, worden dan zo'n toneelstuk wordt gehouden. Twee, of twee verhalen, als het ware. Een verteller, en dat ben ik. Dus, ik ben als, als het ware, als verteller. Hij noemt die media. Uh, uh, Rav Michael, Rabbi Michael, Rabbi Michael ben Pesach, mi Amsterdam, van Amsterdam. Dat is mijn officiële naam. In het buitenland, mijn naam is Rabbi Michael, Paul, Michael ben Pesach, me Amsterdam, is vanuit Amsterdam. Zo so mijn naam is so is geworden. En dan, heb ik voor, als het ware namens mij wordt het verteld, aan die publiek. En dan ergens anders vindt het plaats allerlei correcties, kabbalistisch verhaal. Nou goed, dat was even tussendoor. Maar zo, we zullen zien wat dit allemaal wordt. Maar even dat jullie dat zien, dat ook internationaal dat ook, dat het leuk is dat dit zoiets, zoiets is gegaan. En dat we dat gerealiseer, gerealiseer, gerealiseerd hebben. Krijgen we Krijgen we kaartjes? Dus. Huh? <laughs> ik, voor mij is het genoeg dat je, mij, dat je het zo gedaan heeft. Um, we gaan verder. Nog een keer. Uh, vele mensen kwamen nu daarbij. Of een aantal mensen kwamen nu daarbij. Vanaf nu zullen we iets hebben. Dat ik niet... Uh, Soms komt bij mij iets dat erg sterk iets van boven wat ik moest, moet, op een bepaalde manier moet ik het overbrengen waarbij ik niet altijd woorden heb. Eigenlijk, of dat is nog te, te vroeg, of weet ik niet hoe dat zit in elkaar. En dan moet ik het brengen zonder woorden. En dan kan het drie tellen, vijf of twintig tellen dat duren. En dan zeg ik dan misschien niets, maar dan. Dat ik hoef me niet te schamen voor jullie. Dat jullie gewoon zitten en ervaren dat moment. En open en niet praten dan. Juist daar niet praten, want dan de, komt licht. Want jij moet gewoon opnemen in jezelf. Zonder te vragen wat en hoe en waarom, is niet belangrijk. Het is aan ons niet gegeven, het is niet belangrijk. Eh... Uh, wat het hier opgetekend is, een beetje grof, maar het is wel, geeft weer bepaalde dingen, dat eigenlijk de, steeds meer en meer van die um, reading, de redingsformule waar we het over hebben. Uh, 37 na de punt, dus de pagina Kav bet 22 de regel de linker kolom de regel 37 We ze amro 38 Shelifnei ze lo ikre elami ki oti 39 eile. ode stumot, bishma dishma we een sham rakmi, punt. We ze amro, en dat is wat hij zegt. De zoger zegt. 38. Schilief nee ze dat daarvoor loikre elami heet, heet, de, heet, die alleen maar mi. Ja, mi is alleen maar ketergochma. Qua lichten ketterhochma, ondanks het feit dat alle vijf kilim zijn er, want die eile is nu opgestegen naar de plaats, naar de traptrede, waar de mi staat. Kie houdt e eile, want de letters eile, dus 39. O, dus, de smad zijn nog steeds verstopt. Betekent, nog geen licht kan daarin komen. Nog steeds verstopt in de naam van de Elohim. Weeinsham sham rak mi. En daar is alleen maar mi. Oké. Okay. Ja. Wordt hier niet juist het onderscheid gegeven tussen mi en mi? Hier is niet, hier, is, hier wordt alleen gezien als mi als Kettergogma. Het wordt niet gezien, wordt niet gesproken over Yirsut. De tweede keer wel. Hoe? De ene keer is het een woord mee, en de tweede keer is het een Nee, Zo schreef je dan soms dat, soms dat. Het is niet, uh, dat is niet, nee, het is gewoon mi, mi van, van die drie letters Eile. Mi en die drie, drie letters elen. Hij doet het zo, so, zie, mi, en die drie letters ele, hey, die the, dan doet het met een apostroof. Met die dubbele aanhalingstekens. Nee, dat bedoel je? Nee, de eerste keer is het woord mi, en de tweede keer, dus het laatste woord van de pagina, is het de Ik geef het geeft jod ele, ootstum, ootwisch, we eensham, we eensham, rak mi. Nee, da, daar is alleen maar licht, licht mi. Nee, nee, alleen maar licht mi. Kijk, hij zei, hier zei dan, dat mi e, eile lo ikra eile eile mi scheliefne ze lo ikra eile mi kiootioot hij zei zo, dat voor die, daarvoor 38 lo ikra eile mi nou, wat willen we hier? En David vraagt of er een verschil is tussen mi, met of zonder afstofjes. Ah, oké, oké. Okay, okay. Zo lang die het onderscheid Oké, okay, dan zal ik het een beetje, dat, een beetje zo, misschien soepeler zeggen. Uh, we zijn er, dat is wat hij zegt, de zoger 38. Schilief nee ze dat daarvoor dus. Lo ikre, ela, ela, mi. Het is niet ela. Hella. Maar ja, dat het, ja, dus daarvoor, dus voordat alle lichten kwamen hier uh, in die Eile, dat die heet alleen maar Mi. Ja, waarom is het Mi? Mi betekent dat alleen maar uh, uh, twee lichten zijn er, ja, alleen maar nevers en roeg. Eile van de letters, Eile 39. Ook bishma bishma Elokim. De letters Eilad die nu omhoog kwamen, die zijn nog verstopt als het ware in de naam Elokim. Die werken nog niet, die zijn nog niet ontvangen hun diepe lichten nog niet, Oftewel diepe lichten, welke diepe lichten? Neshama, roch, neshama sorry, neshama, ichai, ichida, dat is een lichten en die gewoon Oppervlakkiger ligt en dat is dan, als het ware, dat is dan neversenroer. Ja, nee. We een sham rak mi, en daar heb je alleen maar mi. Dus in die C, in die vijf sfero, daar heb je alleen maar mi, ja? En volgens mij is het omdat uh, de eerste mi zonder apostrofjes... is een quote uit de uh, Zohar tekst zelf. Ja. En, uh, en de Soeland gebruikt mi met apostropjes. Oké. Okay. Volgens mij is dat het verschil. Ja, dat kan zijn, dat kan zijn, natuurlijk. Dan, dan wil je het onderscheid maken. Dat. Okay. Okay. Dus wat zegt hij ons dat. Uh, eigenlijk moet je zo zien. Maar ik wil het niet, niet ingewikkelder maken, natuurlijk. Eigenlijk is het zo: wanneer die hele omhoog trekt. Ja? Wanneer die Eile omhoog trekt van die Bina. Laten we zeggen, hier zitten we bij die Bina. En nu die Bina, die Eile, is dus onderstel van die, van die Eile, die stond in de lagere traptreden, bij Zeranpien. En, en nu keerde terug die Eile, terug naar de traptreden. Wij weten, dat moeten we goed weten, dat de hogere geeft nooit aan de lagere... Dat is wel Kilim. Ja? Maar, uh, het is het geval een beetje vergelijkbaar met wat ik had een keertje verteld over een opvoeder van jongeren. Van jongeren herinner je nog? Die, die kwam ergens naar de straatjongeren, bij de straatjongeren, en hij was de opvo opvoeder. En ik kwam bij die straatjongeren. Uh, ...en hij deed dan een spijkerbroek... ...met een spijkerbroek... ...en een beetje zo... So, ja uh, ...een beetje wit overhemd, ...zo yeah, mm -hmm. so een beetje zo so een hippieachtig, so, um, um, um, ...een beetje zo vert, om... ...om het vertrouwen te winnen... ...van die, van die slechte jongens... ja ...en zo ook met zijn sigaretje... ...en zo so, een vlot babbel, et cetera... ...en and allerlei andere, andere dingen... ...die dan attributen zijn van die... ...van die stoere jongens... En hij, om te winnen hun vertrouwen. En toen hij hun vertrouwen had gewonnen, had hij hen, bracht hij hen naar betere plekken. En laten we een beetje een boekje lezen. Stap voor stap. Maar eerst laten we andere dingen doen. En langzamerhand bracht hij hen omhoog. Ja, zo is het ook net zoals bij Zerenpien ook. He? Hij was eerst net zoals die eilen die dalde af, naar een lagere trap treden. Naar de Serapie, net zoals die bijna zaten naar de Serapie. Natuurlijk is het bewijzen van een uh, voorbeeld. En nu, dan bracht hij hen weer omhoog naar een hogere. Die straatjongeren, die bracht hij ergens naartoe naar een. Uh, weet ik veel. naar een. Uh, wat nog meer. naar een bibliotheek of iets anders. Weet je, andere, andere dingen En dus En langzamerhand gaf hij hen uh, te voelen, te proeven van wat een, van een beter leven is. cetera bracht hij hen nergens naar een concert, doe maar dat erin toe. En langzamerhand ging hij zich ook nog verkleiden naar zijn eigen, hij heeft toch zijn eigen niveau, deze man, die met de opvoeders En die langzamerhand kwam weer terug naar zijn eigen niveau, duidelijk. Hij haalde dan dit of dat, hij kwam weer terug naar zijn eigen niveau, ja of niet? zijn verkleedingspartij en zijn al zijn uh, um, optreden met de kinderen, met de jongeren en flotte babbel met ook soms wat uh, flotte woorden, et cetera uh, dat was niet hem dat was niet hij, ja, dat was als het ware zijn aanpassing aan hem precies hetzelfde let op wat ik nu wil vertellen ook die eilen natuurlijk, die daalden af naar beneden, naar de lagere traptreden. Het is altijd zo so dat zij behouden natuurlijk ook twee kwaliteiten. Ja? hun eigen kwaliteit van die eilen. Die zakten wel naar beneden natuurlijk, maar de eilen, de, de kilim-eilen, die zoals die zijn... Die behoren alleen maar de hogere traptreden. Ongeschonden, als het ware. En doch de kilim, hele, niet dezelfde kilim. De, dat zijn dezelfde kilim, maar als het ware verschillende bekledingen van die twee kilim. En de andere kilim zijn die, die bekledingen, die kleed, kleedij, et cetera. Zoals die, die opvoeder had zichzelf met een ge, ge, weet je zo'n... ...geschuurde broeken... ...en allerlei andere dingen... ...een beetje vieze kleren... ...zichzelf aangekleed... ...ja, et cetera... Uh, ...twee dingen... ...dus, bij dan is het zo eigenlijk... dat ...ik wil het niet optekenen... ...want dan wordt het een beetje slordig... ...maar dan kunnen we later... ...zullen stap voor stap veel fijner dingen leren... ...waarbij die eilanden natuurlijk stijgt op... ...ook onder de mi. ...ja, waar nieuw staat... ...waar je ziet dat nieuw staan... Alleen maar van die, hoe zeg je dat? Alleen dat mi minus, die, die minus, minus staat, ja? Dus daar waar de minus staat, onder die mi, in de, daar komt ook die eilen ook te staan, natuurlijk. Die eile de ware eile, die dan niet de ongeschonden waren, ja? Dus die niet naar beneden, die, die eigenlijk kwamen naar beneden, maar toch bleven... Uh, en de andere elen, dezelfde elen, maar dan een andere omkleding van die elen, die waren dus dat aangepast werd, dat die elen die zich vermengd waren met uh, de lagere traptreden, die kwamen dan in de linkerkant, aan de linkerkant van die binaten staan. En die kregen dan de hoogma. De Want die elen, normale elen, die dan kwamen omhoog, uh, en daardoor, die elen die dan normaal kwamen, onder de mi, die ook, die kregen allemaal nog mi. Ja, licht mi. Want, ja, normaal moeten elen hebben natuurlijk, door elen, door het opkomst van de elen, moeten komen de zwaarder lichten. Dus, neshamahai uh, uh, okay? chida. Die moeten komen met de komst van die kilim. Niet in die Kilim moet het komen. Moet je ja goed weten, wat waar we, waar we het over hebben. Niet in die Kilim komen die zware lichten, die garde, dus de, de, de shamaha jachida. Maar door het optrekken van die Kilim komen dan in al die Kilim, in al die vijf Kilim komen dan die zware lichten. de lichten komen altijd via de ketter naar binnen. Ja of niet? En niet in die Kilim. Alleen in die Kilim zakken steeds... Zakt de lagere uh, zakken sa alleen de lichten steeds naar beneden en komen licht, nieuwe lichten bij. Maar in ieder geval zo so belangrijk te zien dat, dat it, wat hij zegt ons: dat in die in die blijft alleen maar het niveau van mie. Ja? Wat, wat hij bedoelt het niveau van de van mij is dat er. Kijk, zoals je gaat verteld, dat is één variant, maar dat is dan voor, voor gewoon even ter informatie. Maar zoals het hier opgetekend had, wat is dan rechts? Alleen maar mi, ja of niet? Wat is links? Alleen maar Eile. Eile, waar zit die Eile, als het ware? Die moeten vijf, vijf kilim hebben. Vijf, ja? Dan, de mi, als het ware, de, boven, de bovenste kant van die linkerlijn ontbreekt pen hen. Wat ik be oh, ontbreekt, bedoel ik licht ontbreekt. Dus het licht van de bovenkant van de linkerlijn ontbreekt. En bij de rechterkant is de het licht van de onderste gedeelte ontbreekt. Ja of niet? kijk goed naar, de, naar het bord Kijk naar de bina in de rechterkant hebben wij mij, wat hebben mij, alleen maar de bovenste kant van de, van de, van ja, vijf kilim die wij nu hebben. Mi alleen. Dus alleen mi betekent geset, oi, zeg en roeg. En onderaan zou nog kilim zijn, eile, waardoor ook de drie zwaardere lichten zou komen. Die heeft hij niet. En dat is dan de lichten van Chogma. Dus de die, drie zware lichten, die worden onder één noemer ge, genoemd: Licht Chogma. Oké? Okay? Want eigenlijk, wat Bina eigenlijk is, ze, ze wil geen Chogma, maar ze wil, ze ontvangt in het hoofd Chogma. Dus, en aan de linkerkant, wat hebben we alleen? Hebben wij alleen maar lichten nu in de hele ligt wel lichten gochma in het eilen, maar boven hen, dus de onderkant van hen, hebben we alleen maar, dus de kilim, binnen zeer en binnen goed, met hun lichten, met hun lichten van gochma, uh, oftewel drie lichten. Maar de, maar de, als het ware, de helft van die lichten, hij heeft ze niet. Dus hoeveel, hoeveel kilim zitten hier nog? Drie kilim? Ja of niet? En drie kilim? hele Het zijn alleen maar drie kilim. Maar drie kilim is ook nog. Dus niet. niet geen vijf. Daar kan ook geen. Geen. licht binnenkomen. Ja of niet? Iedereen ziet het? In de linkerlijn hebben we wel nu hele. Er wel straalt wel licht-Gogma. En Lichochma komt alleen maar naar die eile. Dus ja, omdat. Maar uh, Chassadim heeft ze niet. En de, en de rechterkant heeft alleen maar miel heeft Chassadim of Nevers en roeg. Maar uh, Gar heeft ze niet, Chochma heeft ze niet. Want wie is de ontvanger om te onthouden het erg goed? Ontscheef het voor jezelf. Wie, wie heeft de Chochma nodig? Welke kilim hebben we gochma nodig? Altijd, altijd, die, die kilim, die onder, ja, natuurlijk maar goed, maar dan zeggen wij dan, dat onderstel heeft gochma nodig, alles wat onder de parsa is, die heeft gochma nodig. En boven hebben we geen gochma nodig, dus de boven, de elke, alles bestaat uit ja, boven tot het midden, ja, en dan van midden naar beneden. Altijd wat beneden onder de parsa heeft. Waarom? Waarom hebben ze dan licht lichthochma nodig? Want, Want zwaardere, zwaardere wensen. Ja of niet? Ja? Bina, kli, bina, kli, zeer en piene, en kli, kli maalgoed. Dat zijn steeds zwaarder wordende wensen. Ja of niet? Kli, kli, ketteren, nou dat is erg licht. Alleen maar geven. Alleen niets anders. Chochma, Kli Chochma, een klein beetje meer. Maar allemaal nog Chassadim. Dan Kli Bina, Zierapinen, maar malgoed. Alles wat onder de parsa staat, die hebben de zwaardere lichten, de diepere lichten nodig. Alleen zij hebben dat nodig. Wo, woven hebben ze niet nodig. Maar alles wat van lager komt, van onderen komt, die heeft Chassadim nodig om de Chochma te kunnen ervaren. Die heeft eigenlijk gochma nodig. Alles wat van onder de parsa komt, ja, van onderen komt, terugkeert naar de traptreden. Hij heeft alleen maar gochma nodig. Maar gochma kan die niet. Nee, hij heeft gochma. Normaal heeft hij gochma nodig. Maar voor, zon, je precies. Maar hij kan niet. Want waarom heeft hij gochma nodig? Omdat. Kijk, omdat waarom is het? Hey, waarom dat onderstel gochma heeft nodig? omdat dat zijn zwaardere kilim. eigenlijk Die zijn bena, bena, zijn zwaardere kilim, daar heb je een zwaardere licht nodig, krachtige licht nodig, Lichtgochma nodig. Dan kan je zij bewerken, kan je zij hun zwaarte, hun, hun uh, wazigheid, hun, hun, hun, hun zware wens, daarmee kan je doorlichten. Ja, ze willen ook licht. Maar daar heb je een zware licht nodig. Lichten zoals Chogma, met graagadaties natuurlijk. Ja, maar die willen dus, en dat is voor hen niet genoeg, als je hen geeft aan hen, geef je dan alleen maar chassadim, aan het onderstel geef je chassadim, oftewel wat hij zegt ons, dat zij, de naam Elohim is er wel, maar zij kregen alleen maar de naam Mi, alleen maar chassadim. Dat is in, het is net als iemand in, uh, zo hongerig is yeah? in, uh, yeah. en uitgehongerd als hij enorm honger heeft. Niet uitgehongerd, maar honger heeft. En die komt dan, kom dan bij jou en jij en die ziet daar een biefstuk en alles ligt like, zo. So. En jij zegt tegen hem, uh, hier heb je een sla een beetje sla. En hij zegt, biefstuk. Of weet je zoiets. En jij zegt, nee. Een napeltje, pak een napeltje. Wil je een napeltje? Zo weet je. Dat is. Of je zegt tegen hem: Neem een beetje zo'n zo bouillon, bouillon, bouillon, gewoon bouillon zonder iets anders. bouillonje, bouillon. bouillon. Dus ik, zeg, ik wil eten. Dat is zo, je kan niet Leidelijk. goed onthouden. Dat onderstel heeft gochma nodig. Maar alles wat van onderen komt, heeft gochma nodig. Maar zonder Gazadim kan die niet. Ervaren die gochma. Duidelijk. Daarom die zeer pien uh, oh, daarom zegt die ons nu dat die eilen zijn opgestegen naar, ja, de eilen zijn opgestegen naar de bina, naar zijn eigen traptreden. Maar het ligt alleen maar nog, alleen maar mee. Die, heeft, die, die krijgt nog alleen maar mee. Het is niet genoeg. Duidelijk het is nog niet genoeg, moet nu nog iets gebeuren, wat ik iets vertelde over de Zerenpien, die moet nog daar Zewoek maken, en die gaat dan die, daar worden dus de twee lijnen gevormd nu, rechts en links, en die, dat Zerenpien die brengt hen tot uh, wens om Zewoek te maken tussen rechts en links, en ze maken dan de Zewoek, en daar wordt een middellijn gevormd, en de middellijn verkrijgt nu de drie lijnen Samen, in die drie lenen geven nu dan aan die zeer Hij heeft veroorzaakt dat. Hij heeft dat veroorzaakt. En dan gaf, geven ze het allemaal aan hem. En hij kreeg alleen maar voor hem, voor hem, hij heeft die Gogma niet nodig, echte Gogma. Hij heeft ook niet nodig die, die, wat, heeft die, wat ontvangt hij dan van, die, van hen? Op zijn niveau, hij ontvangt, hij ontvangt, hij is dan als middeleen, hij wordt als daad gezien. En hij ontvangt dan aan de rechterkant van hem zijn chassadim. En die ontvangt die van de mie. En aan de linkerkant ontvangt die dan van de middellijn. Ontvangt die dan de, van, de, van de linkerlijn. Ontvangt die dan gwoerot. En daarmee gaat hij naar zijn eigen plaats. Hij hoeft niet altijd zitten daar. Hij komt alleen een lagere komt naar een hogere. Alleen als het echt strikt strik noodzakelijk is. Ja? duidelijk. Je komt niet naar je eigenlijk, ik weet niet, uh, ja, mijn uh, uh, kind of dochter, die komt altijd naar jou toe, dan is het altijd, moet ik dan vragen, dan, daarna natuurlijk, eerst een babbeltje, en dan zeg ik, maar wat heb je nodig? Wat wil je? Ik kom nooit, die komen nooit naar jou toe om goede dag te zeggen. Dan moet je, dat, moet je goed weten dat het bestaat, zoiets niet. En waarom niet? Zo is het ook in het geestelijke niet, eigenlijk. Zij geven, als het ware... Nou, Zij doen man niet voor jou. Zij moeten wel man geven. Zij geven dan man. En door die man... Ze, ze bewegen de abba... Vader en moeder... Om ze woek te maken. Dus om... Dus, Onder rondje te praten en zeggen... Wat gaan we dan die kind geven? Ja, oh... Ja, nee, moeder, ja, zo, zo gaan ze dat aan hem geven. Maar hij... Het kind bracht toch wel een prettig, iets prettigs bij de ouders. Ja, die kwam naar papa en ma, die bracht toch hun bloemetjes mee. Die gaat, gaat niet direct zeggen, ik heb geld nodig. <laughs> <laughs> <laughs> ik kom voor geld. Ja, dan wordt het niets. Dat is voor jezelf ontvangen. Maar die komt met een man. Die komt met een man voor, uh, voor for, uh, for, die, heeft, die ging ergens voor een uurtje een, een man kopen. Voor een bloemetje. Voor één uurtje. En die brengt hem mooi een so voor één uurtje. Zo moet je natuurlijk, vandaag is het nog goed, morgen is het al natuurlijk. Maar hij brengt dat bloemetje en die geeft het aan hen. Hoe gaat het, pa, en waar, zo, so, weet je dat. En die brengt hem eerst tot, ja, tot goede stemming, et cetera. En dan zegt hij dan, ja, ja, zie je, dat is de broek is stuk, en dat is stuk. En die vraagt geld, ja. Maar die heeft toch wel iets goeds veroorzaakt tegen die ma pa. Ja, zo moet je een beetje zien. Dat is ook een komt van een geestelijke familie. Precies hetzelfde is het in het geestelijke. Alleen in het geestelijke moet het wel oprechte bedoelingen zijn. Niet zo, ook, dat is ook niet zo, niet zo gek, maar oprechte bedoelingen zijn. Ja, dat moet een de ware man zijn. Dus een ware, waar, de ware man betekent de ware tekort. Okay. En daarom zegt hij het nu hier in de laatste regel, dat die heeft alleen maar mi. Ja? Dus omdat mi betekent dat zelfs als de mi bestaat niet in de linkerlijn, dan heb je alleen maar drie lichten hier, van Eile. Drie kilim, en niet vijf kilim, als het ware. Drie lichten in die vijf kilim. En drie lichten, dan kun je ook nog niet, niet geen zware, geen lichthoogma geven, als het ware. Ja, lichten, drie lichten. דריל זה זוכ, זה אינך אין חכמה, זה זה לא נפש, רוח, ו Nesama. Nesama יש דוח על חסידי. לא פולח, Kinnakaf Gimmel, 23, de rechterkolom de regel 1. We omer, Baje liet gale, u kare vishma, 2. Kijvan, kijvan de chvar nishlam ha ki hvar alu eile dri leroš. ve im ze einan mayrod klal kanal ve ze fir amro bay litkale ulitkar vishma elokim punt ein we zesha dat is wat hij zegt. Bij leidkale. Hij wenste zich te onthullen. O vishma en genoemd te worden in de naam. Dus in de naam van Elohim. Twee keivan de ni shlam ha-shem. Aangezien de naam, aangezien de naam, dus oftewel Elohim, is al uh, heel geworden. Kijk waar eile hele roos, want eile zijn al opgestegen naar de naar het hoofd. En het hoofd, dat is dan kettergogma. Ja, elke traptreden heet kettergogma is als het ware het hoofd. Die, die trekt op naar het hoofd. Wee kol ze en toch een naan meer rood klal. Schijnen ze helemaal niet, die hele kanaal, zoals boven gezegd werd. We zijn vier amro, en dat is wat hij zo zegt. Baelit liet gale. Hij wenst zich te onthullen. O liet kare en genoemd te worden in de naam Elohim. En idgale, oftewel, onthuld te worden. Onthulling betekent daar... Wat is onthulling? Onthulling wanneer lichten, wanneer de kilim zijn en de, en de lichten. Dat is de onthulling. Eindelijk. Wanneer de kilim, als de kilim nog verborgen zijn in de onderste traptreden, is geen onthulling. Is verhullen. Geen kracht. En onthulling is wanneer al kilim zijn in de traptreden zelf. Niet dat zij vallen onder de traptreden. Wanneer zij alles wat zit in de traptreden, zelf, dus ff, uh, die kilim met de lichten daar, dat is de onthulling. En ont zoals so we zien in het geestelijke, is, is niet alles is niet alles stelt wat onthuld wordt. Maar er zijn dingen die niet onthuld worden, of verhuld worden. En er komt geen, zoals wij zien, geen onthulling, alvorens verhulling is. Eerst komt verhulling, en het verhulling is een teken van de aankomende onthulling. En daarom nooit vluchten van de verhulling. Zie je dat, that? net zoals het hier is. Wanneer de eilen eronder zijn, en bij ons, bij elke toestand die wij beleven, hebben we precies dezelfde. Right? Wat onze taak is om in elke toestand die wij beleven, die wij willen creatief uh, aanpakken, dat wij moeten kijken, zoeken in die toestand, waar is die eile van de hogere trap en aanhechten daaraan. Eigenlijk. En dat is dat hele, de hele clue om dat te doen. Maar je moet gewoon leren. Hoe, hoe kunnen we dat zien? Die eilen van de hogere traptreden die in mij is, dat is natuurlijk altijd andere eilen. Als wij bezig zijn, dat is altijd andere eilen. Duidelijk, want wij gaan vooruit. Maar altijd hebben die eilen van de hogere traptreden in jou. In jouw ketragogma. Dus de taak is om van jouw eigen krachten omhoog te geven... Om te willen geven. Dat betekent dat jij werkt met jouw ketter en gochma. En niet zitten in jouw eigen elen, want dan heb je dat natuurlijk, heb je niets eraan. En hechten jezelf aan die elen. En die elen wordt ervaren als, als onberekenbaar. Iets wat, on, on, iets wat uh, verborgen. En donker als het ware. En daarom kan men, kunnen we, kan men geen vooruit, niet vooruit gaan zonder eerst in de duisternis binnen te komen. En het wordt ervaren als duisternis. Die elen. Duidelijk. Waarom? Het is de kilim van de hogere traptreden. Ja, oké, okay, ze hebben nu geen licht, omdat zij kwamen, zij daalden naar mij toe, om mij, van Willem, mij, om mij te helpen. Het is niet vanwege gebrek, van de hogere traptreden, maar juist omwille van het helpen van de lagere traptreden. En de, de taak van elke traptreden, lagere traptreden, om eh, aan te hechten aan die elen van de hogere traptreden. Eigenlijk, ondanks het feit dat dit niet straalt, niets. Maar jij moet het aanhechten. En daarop. Kom dan opluchting. Die eile gaat jou brengen omhoog, want jij hebt jezelf aangehecht aan die eile van de hogere traptreden. Die eile die steegt open, neemt ook jouw hogere traptreden, jouw hogere kant, jouw, daar waar licht bij jou is, een klein lichtje, nou, twee lichtjes, alleen maar nevers en droog van jouw niveau, neemt jou mee naar boven. En dan ga je daar als puntje Naartoe. He, net als een staartje ga je daar gewoon naartoe en daar ga je groeien. Nu. Je komt dan een hogere trap treden, net zoals die Serapien. En jij komt dan tussen die twee en jij gaat vragen dan om omvulling. Jij wil onthulling. Yes, ja? En dan ga je daardoor op dezelfde manier, zo gaan we dat zo leren, dat jij stap voor stap gaat groeien, jouw toestand in de hogere trap treden. Eerst een puntje. Eerst ga je dan ketter weer. He, weer daarop, he, en jij maakt daar gebruik. Let op. Wanneer jij dan boven bent. Ja, wanneer je boven bent. Samen met de eilen. Waar zijn jouw eilen dan? Jouw elen zitten dan nog. Waar? Nog onder de... Ja, on, nog daar waar. Daarvoor. Stonden jouw ketteren. Ja of niet? Die zijn ook opgetrokken, ja. Die zaten absoluut, vroeger zaten ze, zaten ze dan hier, ze zaten wel veel lager. Ze hadden geen licht, die jouw kilim eile, jouw eigen kilim eile. Nu jij bent, jou, jouw ketter is opgestegen, of mi, jouw mi, is opgestegen naar de hogere traptreden, ja. En jouw eilen zijn ook opgestegen naar de plaats waarvoor stond de ketter gogma. Dus natuurlijk hebben ze ook nu niet, ook weer geen licht meer, maar het is wel een hogere plaats dan dat er was. Eigenlijk. En ga je, wat ga je dan gebruiken? Hoe kan je dan zonder eilen daar staan? Jouw eigen eilen, die bleven dan onder. Ja, onder die. In de, in de lager, in jouw in jou, in jou, in jou traptreden waar je geweest was. En nog die zin, ja. Maar, uh, yeah? maar jij maakt nu gebruik nu van die Eile, van de hogere traptreden, waarmee jij nu omhoog kwam. Jij, jij kwam omhoog met die Eile, van de hogere. Jij steeg omhoog. Die Eile, die kwam aan de linkerlijn staan. Maar jij maakt toch wel gebruik daarvan van die Eile, want die hebben al licht. Eigenlijk. Jij bent dan net als mij, let op, let op, goed wat ik zeg. Jij bent net als mij, sta je nu waar de grote, grote uh, magneet, groot, rood magneet, groen magneet staat. Jij bent als mij opgestegen, ja of niet. En maar jij gebruikt nu de eilie, niet jouw ware eilie daar zit geen licht, maar jij gebruikt intussen de eilie van die hogere traptreden, die ook zijn opgestegen. Ja, en die hebben wel wat, die hebben nu wel wat, die hebben wel gochma als het ware een beetje, dus jij gebruikt dan als het ware mi plus die voorlopig de hele van die hogere traptreden. Dat betekent ook dat de hogere traptreden leent aan de lagere traptreden zijn kilim, ja, zoals de mama die leent aan haar dochter de, de jurk, de trouwjurk, ja. En uh, alleen voor de... Dus, dat is dan om, om een grote toestand te maken. Ja, om daar te komen onder de balde, baldekein. Om, een, om haar groot te brengen. Ja, want als, als een meisje trouwt... Dan ze wordt ze dan als een vrouw wordt een grote toestand. Dus de mama helpt haar aan de grote toestand. Aan die kilim eilen. Ja, zij is zelf als het ware nog meer. En dan groeit ze dan op. En dan krijgt ze dan die eilen van die mama, en dan, kreeg die dan, dan kan ze ook hebben gadloed. En langzamerhand kreeg ze dan ook haar eigen gadloed. En dat zie je ook allemaal aan de gatuna, aan het Joodse breideloft, hoe je dat als je weet, geestelijk, hoe dat in elkaar verloopt. Natuurlijk niet wat de mensen daar doen, natuurlijk, ze begrijpen het absoluut niets wat ze doen. Maar het is precies, zo dus al die handelingen die stap voor stap daar gedaan worden, ja, en dan beker wordt, en alle andere allemaal gestaag. Dat is dan het brengen van die noekwa naar de hogere toestand. Maken Gadloed van die noekwa. Eigenlijk. Van die noekwa maken ze dan Gadloed daarbij. En zij komen daar onder heen, met zeer en pin, tot, uh, tot uh, panimba panim, dus gezicht tot gezicht, tot als het ware, tot de samenvloeiing met hem. Natuurlijk eerst geestelijk, ja. En dan gaan ze ook dan, zien, staan dan gaan ze dan eerst dat, en dan eerst trouwen ze, da, ja. En ja, zevenmaal moeten ze dan om, eh? ja, zevenmaal moeten ze dan, ja, yeah. ja. Zeven rondjes om de gatan, om de, om de, om de man, om de bruidegom, moeten ze het allemaal doen. Zeven, omdat ze moet de zeven spierrot op, op, opkomen, et cetera. Het is echt, geweldig, het is absoluut geestelijke handeling. Het Joodse bruiloft, natuurlijk, wat, wat, men weet het niet, en ook de ook degenen die hen dan trouwen, ze doen het alleen maar de handeling, de gewoon religieuze handeling, maar wat er daar staat, is, is echt als je een beetje leert, dat je stel, wordt versteld wat je ziet, want dan zie je Zerampien en Noekwa. En je ziet, die, en zij moeten ook opwekken, terwijl ze in de, onder, de bal, het onder het Baldachijn staan, moeten zij wel van binnen opwekken die krachten en verbinden zichzelf met de Zerampien en Noekwa. Daarom wordt gezegd dat daar ook wordt vreugde beleefd in in de hogere wereld, en op dat moment wordt precies hetzelfde gedaan, want alles wat lagere opwekken hier, wordt opgewekt in de hogere, dan ga, daar gaat ook Zeeran Pien op dat moment onder het baldekein, met de malgoed, en alles komt dan van, de, van hen, komt alles dan naar, naar, naar onze wereld toe. Duidelijk. wordt toch ook gezegd dat het wordt in de hemel. Precies, dat is, maar dat is de hemel, dat is, wat, dat is de hele bedoeling, iedereen begrijpt wat in de hemel is. Dan precies hetzelfde wordt opgewekt van boven, maar van binnen de mens moet het wel voorbereid worden om dat te doen hier. Dus ze moeten ook vertellen aan die mensen, wat doe je daarmee en hoe je die, die krachten opwekt. En dan gaat het precies hetzelfde met zeer aan Pinnen En hier staat onderaan het bord, dan staan die onder baldekein, een mens met zijn en bruidegom met een bruid. En dan wordt het van boven gegeven dat, en daarom wordt het ook gezegd dat Sheva goed. Er worden zeven zegeningen uitgesproken. Tijdens, de, tijdens, de, uh, tijdens die dag, tijdens die, die viering, en dan op de avond, en dan zeven dagen lang ook weer. Net zo, precies hetzelfde zoals het in het, in het helaal, in, het, uh, in dat zieloed wordt gedaan. Dat zijn de wetten, dat zijn de Wetten van het heelal, wat het is, geen Joodse wetten. Hey, ik bedoel, geen nationale wetten. Hey. Wie denkt dat het nationale wetten zijn? En wie, wie mm -hmm. meent dat het zo is? Nou, wat kan je zeggen? Ja? Dat is al Paul. Okay.